Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse F-16's die worden ingezet tegen IS in Irak... gaan komende week hun eerste bombardementen uitvoeren. Dat zegt de directeur operaties van de Koninklijke Luchtmacht... die verantwoordelijk is voor de inzet. Gisteren werd er voor het eerst gevlogen boven Irak... zonder dat er wapens werden gebruikt. Volgens de directeur waren de vluchten bedoeld als test... om te kijken of alle procedures naar behoren kunnen worden uitgevoerd... Een Belgische F-16 heeft gisteren al wel doelen van IS gebombardeerd. Betogers in Hongkong weigeren nog steeds om te vertrekken van de straat... waar de belangrijkste overheidsgebouwen staan. Wel hebben ze ambtenaren de mogelijkheid gegeven om lopend naar hun werk te gaan. Topbestuurder Leung had de demonstranten tot vandaag de tijd gegeven om te vertrekken. Hij liet weten dat hij ergens anders gaat overleggen met het stadsbestuur. In Brazilië heeft zittend president Dilma Rousseff de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen, maar ze heeft geen absolute meerderheid. Ze haalde zo'n 41 procent. De centrumrechtse oppositieleider Neves werd tweede met 35 procent. Rousseff en Neves nemen het tegen elkaar op in de tweede ronde, eind deze maand. In de Indische Oceaan wordt opnieuw gezocht naar het Maleisische toestel dat in maart van de radar verdween. Er gaan drie schepen naar zoeken. Eén ervan is inmiddels aangekomen. De zoektocht heeft maanden stilgelegen. De bodem van de oceaan is in die tijd in kaart gebracht door het Nederlandse bedrijf Fugro. Voor de zoekactie is maximaal een jaar uitgetrokken. De man die in Dordrecht is opgenomen omdat hij mogelijk ebola had, blijft voorlopig in isolatie. Uit onderzoek bleek gisteren dat hij malaria heeft en waarschijnlijk geen ebola, maar het ziekenhuis wil geen risico nemen. De man had hoge koorts en was onlangs in Sierra Leone geweest... Hij meldde zich zaterdagavond bij een huisartsenpost in Dordrecht... en ligt nu in het ziekenhuis in Rotterdam. Het weer in het noordoosten: eerst nog kans op mist... daarna bewolkt en een enkele buit wordt ongeveer 17 graden. Dit was het in Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt drukker dan normaal. Dat komt door het grote aantal ongelukken. Ik noem de files van 6 kilometer en langer... A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmaade 7 door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 9 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 Het is even na twee uur hele en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met als eerste de Euridmix Sweet Dreams Are Made Of This. We zijn er weer drie uur lang vooruit de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, beter om drie uur live. Zandvoort op zaterdag.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 And here is she done, he singled fantastically. The night runs away with the day. The branch that was green is now hay.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 ze was een van alweer een aantal jaren geleden van de Nederlandse zangeres Carol Emerald. Ze klinkt eigenlijk helemaal niet Nederlands, maar ze is echt een uh, Nederlandse zangeres. Je haar met een van haar eerste singles: Dat was Dat Man. Het is uh, vijf minuten voor half drie geworden. Heb jij nog last van meeuwen? Bij jou in de buurt uh, Albert Jongen, nou, of het is, valt het mee? Het is de afgelopen week een, een, een behoorlijke, behoorlijke, uh, ja.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 zie je, heb ik toch Wis met Wisselend bewolkt. En. Uh, en overwegend droog. <lacht> Daar was het niet weer. Ja, heel goed. Ja, maar, Ach, op, in ieder geval droog. Ja, maar in de nacht en vroege ochtend. dan is, komen er buien. En dan wordt het droog. En dan. Uh, hebben we dus wisselend bewolkt. Met, uh, met de zon, die komt er ook uh, weer wat meer bij.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 Maar volgende week beter nog. Ja, volgende week. Wel vanuit de studio of uh, zit nou, je daar op straat? strand? Nou, zou best wel eens op de strand kunnen zijn. Hey, als het niet mistig is. Kijk, dat zou weer mooi zijn voor het Oktoberfest. En dan zou Ton Ariens, je buurman op dit moment... die zou daar dan erg blij mee zijn als je op het strand zit. Ja, ja. Want dat betekent dat we bij het, dus zaterdagavond bij het feest ook uh, mooi weer kunnen hebben. Ik zei net al tegen hem, ik ga mijn best doen.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 Vier En na die ene keer volgende keer dan gaat hij gewoon zijn winter slapen. Ja, te horen. Volgende week dus uh, nog één keer te horen, om half drie bij CFM Mzvoort. Zo dadelijk om kwart voor drie gaan we praten met Ton Arissen. gaat over het feest van volgende week. Het Oktoberfest. Maar eerst stond nog meer in zakken.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 En voor het DTM in Zandvoort. Oktoberfest in het centrum. Met Ansel Tala. en hoort met Jet Partyloos. Ja, we hebben er zin in. Vanaf half negen zijn ze te bewonderen op het Raadhuisplein. Oh, nee. En dan gaat inderdaad het party helemaal los. Hè? Yeah. Zo dadelijk. Hè, volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst komt Jones nog even. En de seksband. On me baby, you